1 Uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivenet de Wit. Goedemiddag. Meeste Nederlanders ergeren zich aan woordenwisseling tussen Wilders en Rutte. IMF-top eindigt in beloftes, niet met maatregelen. Een nieuw wereldrecord op de marathon. Dan het weer: veel zon, een enkel stapelwolkje en maximaal tussen 20 graden aan de zee en 24 in het binnenland. Morgen tijdelijk meer bewolking en wat regen, daarna weer stabiel zomerweer. 61% van de Nederlanders vindt het erg dat Geert Wilders... doe eens normaal man heeft gezegd tegen premier Rutte. En 62% vindt dat Rutte niet had moeten reageren met doe zelf is normaal. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Van de PVV-aanhang vond 14% het optreden van Wilders... tijdens de algemene beschouwingen ongepast. Maar tegelijkertijd vinden bijna alle PVV-aanhangers... dat er te veel ophef over wordt gemaakt. Opmerkelijk is verder dat volgens de peiling twee derde van de Nederlanders... PvdA-leider Cohen ongeschikt vinden als oppositieleider. De noodverordening die was ingesteld vanwege de wedstrijd... tussen RKC en NEC van vanmiddag is ingetrokken. Burgemeester Kleingeld had de verordening gisteren ingesteld... omdat er aanwijzingen waren dat supporters van de twee clubs... met elkaar op de vuist wilden gaan. Met zo'n noodverordening kan de politie preventief fouilleren... De supportersverenigingen van RKC en NEC reageerden verbaasd op de maatregel. Volgens hen was er geen sprake van ruzie. Vanochtend heeft de burgemeester de noodverordening ingetrokken... omdat de dreiging zou zijn afgenomen. Meer wil de gemeente Waalwijk er niet over kwijt. De IMF-top in Washington heeft niet geleid tot concrete nieuwe afspraken... over de Europese schuldencrisis. Wel beloven het IMF en de Eurolanden een krachtige aanpak. IMF-topvrouw Lagarde.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 En de wereldwijde economie is ook halverwege het werk dat moet worden gedaan. En het is een vraag om hard pushing drukken om aan de andere kant te komen. Voilà. Ook China roept Europa op de financiële stabiliteit snel terug te brengen. En Robert Zelleck, president van de Wereldbank, waarschuwde dat de schuldencrisis de ontwikkeling van opkomende economieën kan schaden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 In de Iraakse stad Karbala zijn zeker tien doden gevallen bij een reeks explosies. Vanmorgen ontplofte er een autobom bij een overheidskantoor... waar identiteitsbewijzen en paspoorten worden uitgegeven. Toen de hulpdiensten arriveerden, explodeerden nog twee of drie bommen. Volgens lokale media zijn er mogelijk 90 mensen gewond geraakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist. Karbala is een belangrijk bedevaartsoord voor Sjiitische moslims. Op Java zijn bij een zelfmoordaanslag op een kerk 20 mensen gewond geraakt. Alleen de dader is om het leven gekomen. Hij liep na een kerkdienst in de stad Solo tussen de kerkgangers naar buiten en blies zichzelf op. 20 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar de meeste zijn alleen licht gewond. Nederland geniet van het zonnige weekend. Na de slechte zomer is het mooie weer eindelijk gearriveerd. En gisteren en ook vandaag zijn de terrassen vol, merkte ook verslaggever Theo Verbrugge. De Lachende Vis, dat is een uh, terras aan de Maas, onder de rook van uh, Den Bosch. En hier zie je alleen maar uh, fietsenrijders uh, voorbij komen, joggers en een enkele motorrijder die het dijkje afrijdt. En dan is er het weldadige terras. U heeft uh, de fiets genomen zo te zien? Ja, dat klopt. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe is het vandaag? Nou, prima. Ja. Heerlijk weertje. Hadden we niet meer verwacht zo eind van de maand. En dan is het weer een fiets. ja. Het enige nadeel is dat misschien een file is af en toe een fietsers hier. Op deze plek wel, ja. Dat is erg populair. Grote zonnebril op. Ja, dat klopt. Ik geniet van het weer. U dacht vanochtend? Nee, even van genieten, zolang het kan. En wie heeft u allemaal meegenomen? Mijn zoon. Ja, wat en waar ga je vanmiddag naartoe? Vertel eens. Nou, ik ga naar de musical. Uh, zo gaan. Dat is binnen. Ja. Maar ja, het was geboekt, dus we uh, doen het toch maar. Meneer, u gaat op de motor? Ik ga op de motor, ja. Het is nu een keer mooi weer, hè? dus uh, daar moeten we van uh, profiteren, meneer Verbrugge. Ik ga mee met de motorclub voor de gezelligheid, maar niet voor het motorrijden. Want dan ga ik liever Duitsland of Frankrijk of Luxemburg afstanden en een beetje uit de deur kunnen rijden. En zo'n dag, is dat nou fijn motorrijden weer? Want ik zou zeggen, ja. lekker in een bloesje op de fiets of een beetje wandelen, maar met zo'n ja. dikke jas aan? Dat is minder prettig. En zeker als je door een stad moet een stop lichten. Wat, uh, wat gebeurt hier allemaal? Wij zijn het show de boelen, meneer. Ja, maar wij show de boelen hier altijd. Dus ook als het minder goed weer is. Maar het maar, is wel mooi hè? Het is schitterend. En het blijft toch even een week hè? Ja, ja, ja. Is je de boel dat dan nog wat lekkerder? Uh, nee, deze baan is veel te hard. Maar het, uh, als het warm weer is, bedoelt u? Ja, dan, dan is het heerlijk. Het is natuurlijk fantastisch om buiten te zijn. Ja. Uh, het is, uh, biljarten doe je binnen en je de boelen doe je buiten zoveel mogelijk. En wanneer gaat u weer naar binnen biljarten, denkt u? Als het dus regenachtig wordt en de herfst zich echt ingezet heeft, dan gaan we weer naar binnen. binnen. Ah, dat duurt nog heel lang, ja. hè? Ja, dat duurt nog heel lang. Maar veel plezier buiten dan. Dankjewel. Oké. Okay. En dan gaan we even naar de wedstrijd AZ Feyenoord in Alkmaar. Bas Tichler. Ja, want Feyenoord is op een 1-0 voorsprong gekomen in Alkmaar. Het doelpunt uh, wordt gemaakt door Bakal, maar het voorbereidende werk en dat is echt uh, de helft van het werk, is van Schaken die aan de rechterkant palsend voorbij loopt. Dat is een verdediger, maar gek genoeg is hij dat eigenlijk ook weer niet. Hij laat zich heel makkelijk aan de kant zetten, terwijl nu aan de andere kant AZ heel dicht bij de gelijkmaker is met een kopstoot van uh, Wernbloem, maar die... Uiteindelijk nog boos is op de scheidsrechter. Omdat hij vindt dat hij wordt vastgehouden. Kopt Wermloom de bal voorlangs. Maar Schaken dus heel makkelijk langs. Paulsen legt de bal terug. In het strafhoekgebied staat Bakal. En die rampt de bal ongeveer vanaf de penaltystip. In het doel achter Esteban. En zo staat Feyenoord inmiddels na 38,5 minuut. In Alkmaar met 1-0 voor. Volgende maand wordt in Amerika de oudste nog rijdende auto geveild: de Dion uit 1884. Rijdt op stoom.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 De Keniaanse atleet Patrick Macau heeft in Perlijn een wereldrecord op de marathon gelopen. Hij liep de klassieke afstand in 2 uur, 3 minuten en 38 seconden. Atletiekverslaggever Leon Haan legt uit waarom deze toptijd haalbaar was op dit parcours. Het is uh, volledig vlak en in de laatste paar kilometer loopt het ietsje af. Het is wel binnen de normen, want uh, je mag niet meer dan een meter uh, verschil hebben per kilometer. Maar het is uh, daarmee uh, zo'n beetje het snelste parcours samen met dat uh, van Rotterdam. Ja, en daardoor uh, was het mogelijk, is het mogelijk geweest om hele snelle tijden te noteren. Heiler Geber-Salassi was in het bezit van het oude record en deed daar 21 seconden langer over. En dan gaan we weer naar Alkmaar, naar de topper tussen AZ en Feyenoord. De net was het 1-0, doelpunt Bakal, Bas Ticheler. Ja, nog steeds 1-0 voor Feyenoord, inmiddels in de slotfase aangekomen van de eerste helft. En zo krijgt Feyenoord dus toch wat het zo graag wil een voorsprong na dat moeizame begin. Want in de eerste minuten werd het door AZ toch behoorlijk voorbij gelopen. Maar Feyenoord heeft zich in de wedstrijd geknokt, heeft herstel laten zien. Het is wel zo geweest dat AZ wat meer van de bal heeft en wat meer de lakens wil uitdelen. Dat Feyenoord de fase heeft gereageerd, maar die lijkt nu voorbij. Want dan komen de Rotterdammers weer via Guidetti aan de linkerkant van het veld. Twee mensen voor het doel. Daar is zelfs de aanvoerder nu mee, helemaal. Vlaar, dat is een verdediger. Maar die heeft nu zich als kopper daar in dat strafhofgebied gemeld. Maar loopt nu maar weer terug, omdat hij ziet dat de aanval wel heel lang duurt. En van de linker naar de rechterkant gaat. Andere mensen melden zich nu in het strafhofgebied als de bal weer naar Schaken gaat. De aangever van zo even. Schaken met twee mensen voor zijn neus. Zoek Bakal, hakje. Zoek Bakal Guidetti. Dat wordt doorzien door de AZ-verdediging. Het uitverdedigen is moeizaam, maar lukt. En dan kan AZ eruit komen met Holmen. Moet het snel gaan, leverde de kans op. Holmen ontwijkt een tackle van Schaken en heeft de bal bij Berends gekregen. En dan staat door te wachten op de bal. De Amerikaanse spits, maar Berends ziet geen kans daar de bal te krijgen. Omdat hij tegen het lichaam opschiet van Martins Indi. Hé, hey, Martins Indi, ja, die is ingevallen voor Ramstein. Die bij een ongelukkig duel met Berends... Zijn knie verdraaide en naar de kant moest. Hoepschop genomen, Berends bal voor. Ook te ver voor iedereen. Opruimen geblazen voor Feyenoord. Slotfase eerste helft. De Rotterdammers op voorsprong in Alkmaar door de goal van Bakal. Tijdens de WK wielrennen in Kopenhagen is de wedstrijd van de mannen op de weg bezig. Gio Lippens, uh, wat is de stand van zaken? En inmiddels 137 kilometer gereden. Nog steeds die kopgroep van zeven man. Met daarbij een Fransman. Roe, een Luxemburger, poos. Dan hebben we een Est, Kanger, Kizerlovski uit Kroatië. De Spanjaard is Lastras. Ik zei het al, winnaar van een etappe in de Vuelta dit jaar. Een mooie solo bekroonde die daar. Iglinski is de Kazak. En dan hebben we nog een man uit Oekraïne. Die er vorig jaar ook al bij was in een vluchtgroep. Oleg Sjouzda. De voorsprong die ze hebben op het peloton is wel wat teruggelopen. Vijf en een halve minuut. En aan kop van het peloton nog steeds die ploegen van de Engelsen en de Duitsers. De ploegen met de meeste sprinters aan boord. En eigenlijk ga je dan toch wel bedenken dat de Italianen weer het slim zijn. Want die doen geen meter kopwerk. Maar ze laten het werk opknappen dus door de Duitsers en de Engelsen. Terwijl zij toch ook hele goede sprinters in huis hebben. En wat te denken van de Spanjaarden. Een mannetje dus in de kopgroep met die lastras. Maar in het peloton natuurlijk ook een hele goede sprinter Oscar Freire. Hij zou een record kunnen gaan boeken door voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen te worden. En dan is hij echt eenzaam recordhouder... ...want nog niemand eerder heeft dat ooit voor elkaar gekregen. Uh, de kopgroep komt er zo meteen weer aan... ...bovenop de finish op de berg. En dan gaan we weer kijken naar de passage. We hebben inmiddels 134 kilometer gereden. Hier is trouwens het peloton... ...5,5 minuut achter die kopgroep aan. Maar 134 kilometer gereden. En wat je dan altijd ziet... ...is in de ravitaillering waar de drinkbussen worden uitgereikt. Daar gebeuren wat ongelukjes. Wout Pols maakt zich daar... Heel erg kwaad op een van de ploegleiderswagens omdat hij bijna van de sokken wordt gereden. Maar af en toe vallen de redders altijd maar hopen dat het zonder al te veel schade is. Gaan we even naar de toestand op de wegen. Ja. Ja, even op een pingeltje wachten. En daar bij de ANWB zit Dennis Mooi. Goedemiddag. Op de A2 Den Bosch-Utrecht loopt het vast door werkzaamheden. Bij Nieuwegein, drie kilometer. Er zijn er maar twee rijstroken open. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen, vijf kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En bij Rotterdam is er ook een ongeluk gebeurd. Op de A20, naar Hoek van Holland, tussen het knooppunt plein en het Kleinpolderplein staat zes kilometer file. Hier zijn er twee rijstroken afgekruist. A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom tussen Schravenpolder en de Vlakentunnel 6 kilometer. Andere kant op staat er 8 kilometer voor die Vlakentunnel, want die is in beide richtingen dicht door werkzaamheden. Verkeer van en naar Zeeland kan daarom het beste omrijden via de Zeelandbrug of de Westerschelde-tunnel. A73 Nijmegen-Venlo die is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Vierlingsbeek en Noord door het ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Verkeer kan in beide richtingen nog steeds het beste omrijden via Eindhoven. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Iets meer dan 60% van de Nederlanders... ergeren zich aan de woordenwisseling tussen Wilders en Rutte. De IMF-top in Washington eindigt in beloftes en niet met maatregelen. En een nieuw wereldrecord op de marathon. De Keniaan Patrick Makau liep 21 seconden sneller... dan het vorige record van Heilig Gebre Salassi. Dit is Radio 1. Max... Welkom bij deze persconferentie. De Haarland-Kotten hier over de sterren. is goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune. Met als gast Gert Jacobs, oud wielrenner. Vooral uh, een man die nu met een schuin oog kijkt naar het weken op de weg... In, aan de gang in Denemarken. En wat vind je ervan tot nu toe, uh, uh, Gert? Wat, ja, ik heb begrepen. Ja, we hoorden net van Gio, zeven man weg. Maar. Ja, zeven man weg. En uh, verder is peloton nog bij elkaar. Uh, 134 kilometer hebben ze gedaan, dus uh, ze moeten nog een heel eind. Ja. Dus, uh, Kansloze missie in zo zo'n kopgroep? Nou, nee, nou, ik vind het niet altijd. Ik vind het wel jammer dat ik geen Oranje zie. Dat Mog zie ik het liefst. Nee, uh, zeker een Oranje man in de kopgroep. Want dan kun je ook verdedigend rijden. Dat kan nu dus niet meer. Nee. Onze vliegende kip van der Wart, is uh, op pad in de donkere mijngrotten. Met voetbalcoach Hubert Stevens. Vragen, klachten over radio, televisie, geschreven media... kunt u doorgeven op ons antwoordapparaat. Telefoonnummer 035 6776001. En deze keer gaat het over een klacht... over dit soort radiofragmenten op Radio 1. Luister elke zondagmiddag van kwart over 12 tot 2... Weet je, de formule is natuurlijk goud waard. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het gaat over radiopromo's. Wat is het nut? Hoe worden ze gemaakt? Zometeen het antwoord... Reacties kunt u kwijt op het gastenboek deperstribune.nl. Als gast, u hoorde net zijn stem al. De vroegere meesterknecht, die man als Jean-Paul van Poppel... Erik Breukink hielp groot te worden. Gert Jacobs, goedemiddag Gert. Fijn Goedendag. dat je er bent. Ja, uh, televisiemensen kennen jou uh, ook van het uh, programma... Uh, Tour du jour. Uh, je, je bent een uh, markante gast. Leuke verhalen heb je uit het peloton. Zoals hoe je knechten uh, gemotiveerd kunt houden. als uh, de kopman toch niet wint. Ik verwacht dat mijn kopman wint. Maar stel nou dat hij <coughs> in dat kopgroepje zit met drie man. en ze rijden dan naar de finish. Dan maken die drie gewoon afspraak. Dan zeggen ze: we rijden vol naar de finish. Dus sterkste die wint. Maar degene die wint, gaat die andere twee in betalen. Dus als mijn kopman won, kreeg ik premie van de ploeg. en kreeg ik de prijs van de dag. En als hij niet won, had hij gewoon van de winnaar een paar centen in de bus. En dan zei die geetje je me, je hebt goed gewerkt, hier heb je geld. En je bent altijd winnaar, als ik het zo hoor dan? Ja, maar jongen, ik reed ook niet voor de flauwe kul daar allemaal, hoor. <lacht> ik... Dat is duidelijk, inderdaad, ja. Ja, ik, ik, ik woon wel niet zoveel, maar ik denk, ja, als ik een paar cent kan verdienen... dan, dan moet ik toch wel een beetje slim spelen. Maar ik had een hele slimme kop, man, hoor. Ja. Als ze niet won, had ze een paar in de bus En dat was goed, jong, voor de kneggen, want dat <lacht> houdt je gemotiveerd, hè. Ja, want je rijdt natuurlijk wel gewoon veel geld. Ja, aan tafel, uh, televisietafel, RTL 7, uh, uh, bij Gené en De Jong. Uh, ja, je, je zegt wel, ja, daarna, dat je, wat je verdiend had... was je ook wel weer uh, snel kwijt, geloof ik, hè? Ja, ja nee, dat klopt. Ja, er kwam wel een beetje een donkere, donkere zijde gedaan ja, ja, als uh, topspotter dan uh, leef je in een, eigenlijk een klein uh, wereldje. Dan is het als en eten, slapen, fietsen en, uh, en, en, en wedstrijden, wedstrijden doen... Ja, op het moment dat je dan in de normale maatschappij komt... dan is die wereld tien keer harder dan de, dan de sportwereld. En uh, als je dan verkeerde beslissingen neemt, dan ben je er ook weer zo vanaf. Ja, geef eens een voorbeeld. Wat was fout? Wat heb je verkeerd gedaan? Nou, wat fout was, is dat je wel gewoon een paar uh, centen hebt... en uh, dat je dan uh, investeringen doet waar je eigenlijk geen verstand van hebt. Ja, en dan, uh, dan ga je een bedrijf beginnen, dat gaat naar de kloten. Dan begin je nog eens een keer iets en dan gaat weer naar de kloten. En dan, uh, ja, ben je, dan ben je er zo vanaf. En dan wordt het natuurlijk wel een hard gelaag, maar goed. Ja, dat is, wel, dat is wel bitter natuurlijk. Want daar heb je toch het schompers voor gefietst, hè? als meesterknecht. Ja, daar heb je wel het schompers voor gefietst. Ja, aan de andere kant, er zijn natuurlijk wel meer mensen die, die zoiets gebeurt. En dan is het toch de topsportmentaliteit die dan weer boven komt drijven. Dus de moraal erin houden en weer beginnen met, met een stukje passie en een stukje beleving. En nou op een gegeven moment dan wordt je een baan aangeboden. En dan gaat alles vanzelf weer lopen. Dan krijg je weer structuur. Ja. En dan komen ja. dingen voorbij zoals Tour de Sjoer. En dan kun je weer overal ja. spreken voor een paar cent. En dan gaat het weer allemaal helemaal uh, gaat de goede goed, kant he? He? op. Ja. Ja. Zeg maar, vind jij het een geuze naam? Als, als ik zeg meesterknecht, mannen uh, als Jan-Paul van Poppel en Breukink... die van jou hebben geprofiteerd in de goede zin van het woord... Ja, maar goed, die, die, die, uh, ik vind het, het woord knecht of meesterknecht... ik vind, ik vind het ook een prima woord. Kijk, aan de andere kant is het ook zo... Uh, dat de heer Breukink en Van Poppel ook goed voor, uh, voor de mensen hebben gezorgd... die voor hun werkten. Want uh, zij brachten natuurlijk ook een heel hoop geld in de ploeg. Je moet niet vergeten, hij derde wordt in de Tour... dan krijg je een best uh, bult aan prijzengeld. En als je zes ritten wint, zoals wat wij deden in 1988... ja, dan is de premiepot goed gevuld. En dat telt dan voor iedereen. En als je werkt voor een kopman... Die niet wint, ja, dan kun je de hele dag de kloot naar draaien en dan uh, verdien je geen geld. Ja. En dan schiet het ook niet op. Zeg maar, jij functioneerde als, als wielrenner in je beste jaren 1985, 1993. Uh, dat is ongeveer de periode. Uh, dit is de materiële kant uh, van het verhaal. Anderzijds, als je de sprint kan aantrekken voor een man, een snelle man als Jean-Paul van Poppel, dan denk ik. Ah, had je zelf ook niet kunnen winnen. Ja, die vraag wordt mij vaak gesteld. Maar dan uh, vergelijk ik ook vaak met, uh, met voetbal. Kijk, degene die in de spits staat, dat is degene die de bal erin intrapt. In, in dan kunnen we ook wel zeggen, van, uh, waarvoor kan die verdedigen dat dan niet? Ja, omdat hij net dat kleine beetje talent niet heeft... om die bal er in één keer in te rossen. En ik kon heel hard fietsen. Maar het gaat er in de wielrennen juist om... dat je na zes uur wielrennen, zeg maar zoals vandaag... dat je de laatste 200 meter die vandaag plaatsvindt... dat je dan de snelste bent. En dat is een speciale kunst... die maar heel weinig wielrenners uh, beheersen. En van Poppel beheersen dat heel goed. Zeker. Dus als ja. je dan toch al voor iemand moet werken, kun je maar beter zorgen... dat je dan voor iemand werkt die het dan ook afmaakt. En, en dan krijg je toch uh, op die manier uh, uh, wel een mm -hmm. beetje loon, uh, loon naar werken. Kijk, de, de... Nee, maar ik bedoel het ook vooral sportief, ja. want je ja. bent een sportman. Je begint aan zo'n sport omdat je, omdat je van die sport houdt... en omdat je wilt winnen, omdat je een keer de beste wilt zijn. He? En uiteindelijk wil je ook nog kunnen zeggen tegen je dochter... die er nu bij is, he? hoe oud is ze? Ja, een klein en, meisje nog? Ja, zes. Zes jaar. Kijk, da, dat is de beker. Die hoort bij die overwinning. Nee, dat klopt. Maar nu, nu zeg ik dat anders. Dan zeg ik, ja, je vader reed vroeger rond uh, in, uh, in, in de Tour de France. En, en die reed in een ploeg waarin uh, zes ritten werden gewonnen mm. door zijn uh, kopman. Kijk, als er nu Nederlander op kop rijdt, dan hangen we de vlag al uit. Dan zijn we al blij. En, en toen wij rondreden, werd er, ook, werd er ook nog wel eens wat gewonnen. En, uh, en daar kun je dan ook wel gewoon, uh, gewoon trots op zijn. Dat is net als in het bedrijfsleven. Je moet heel goed weten wat je, wat je kan. En ik wist heel goed wat ik kon en vooral wat ik niet kon. En, uh, en hij dacht goed... Beheerst, en je hebt dan nog een ploegleider die alle poppetjes goed op een rijtje zet... dan ga je gewoon scoren, want daar ging het natuurlijk wel om. Hè. Kijk, ik had natuurlijk ook wel eigen belang. Maar als ik naar de, naar de Tour ging, dan, dan zei Raas gewoon... jongens, we gaan naar de Tour de France. We hebben gewoon acht mannen... en die moeten echt de kloter draaien rijden voor van Poppel... want dat is degene die het moet doen. En als je die acht poppetjes zo ver krijgt dat die dat doen... dan ga je ook winnen. En nu zie ik wel eens gebeuren dat er veel te vaak... Uh, individuele belangen een rol spelen. En wat je dan krijgt... Dan heeft niemand iets. Nee. Maar kijk, op zo'n wereldkampioenschap... Hè, er rijden hier acht Nederlandse mannen mee. Of negen, dat weet ik niet precies. Uh... Die moeten als het ware een kopman hebben, die Nederlandse ploeg. Uh, maar toch ook weer niet, want ze komen ook uit allerlei windstreken aanwaaien. Uh, hoe, hoe zit dat in zo'n ploeg? Op een ja, maar ik vandaag? denk wel... Uh, kijk, Leo van Vliet is de bondscoach. En als, als wij als Nederlanders zijn ook chauvinistisch uh, ingesteld. Ik ben, ik ben dat vooral. Weet je wel, als ik als publiek, uh, publieke Nederlander zit te kijken... en ik denk dat Leo dat oranje gevoel bij die mannen... de laatste week wel naar voren heeft gebracht. Ja. En die mannen hebben wel verschillende belang. Maar ik denk wel dat die voor elkaar ook door het vuur gaan. Ja, dan zouden vandaag. die bereid zijn, want morgen zijn ze weer lid van een andere ploeg. Hè? Ja, maar ze rijden vandaag wel in, uh, in een oranje shirt. Hè? En mm. kan je wel vertellen, dat doet ook wel wat met je. Ja, en dan krijg je toch dat gevoel. En dan uh, ga je toch uh, volgaas voor, uh, voor, voor, voor je land. Want dat is wat die mannen, waar die mannen vandaag voor koersen. Hè? Ja, maar we hebben nu een kopgroep. En, en jouw eerste opmerking was, ik zie nog geen oranje. Nee, dat vind ik wel jammer. Want dit, dit had echt wel een groepje geweest voor, uh, voor een Tjalingi of voor een Pieter Wening. En uh, ja, die zijn er niet bij. Maar uh, als, in de finale, als ik dan nog oranje zie, dan ben ik wel blij. Nou, dan uh, moeten we even aan de verslag even de plaatsen vragen. De ogen en oren van Gio Lippens. Gio, waarom zit er geen oranje bij? Ja, omdat ze niet zijn meegesprongen. Ik nee, denk begrijp of ik. de opdracht is geweest van Leo van Vliet. Ik denk ook niet dat hij ze met te veel opdrachten het veld in stuurt hoor, want uh, van Vliet is echt zo'n bondscoach die wel zoiets heeft van jongens, jullie weten wel hoe je zo'n koers moet aanpakken, de grote tactiek. Oké, okay, is erop gericht dat we gaan avontureren. Maar uh, zie maar wat je verderop in de koers doet. En uh, ja, blijkbaar uh, hebben ze niet de behoefte gehad nee. om meteen al in het begin met dit groepje mee te springen. Maar het dat kan nog. Toch een... Ja, en het is toch een hele aardig groepje als je gewoon kijkt naar die namen. Die Roer is natuurlijk een uh, renner die al aardig uh, wat bij elkaar gefietst heeft. Inglitski kan het goed, Kizolovski dan. Ah, het gaat past. om het oranje gevoel, Gio. Maar dat oranje gevoel, ja, nee, ja wij willen zo graag ja? oranje op kop zien rijden. Maar ik ben het helemaal met Gert eens. Ik wil ze die laatste ronde op kop zien rijden. En het liefst in de laatste meter. Oh ja, Oscar Frede, dat, dat is wat. Hè, die rijdt. Dus Weer mee, hè, Gert Jacobsen. Die heeft er al drie, drie wereldtitels. Ja, dat klopt. God. En dat is wel een heel speciaal mannetje ook uh, voor vandaag. En de sprint ligt hem uitstekend, overigens. Ja, Deze voor, sprint, ja. bedoel ik, want die ja, loopt deze. een beetje Ja, en dat is ja. wel gewoon helemaal op het lijf uh, gesneden. Dus uh, ja, daar verwacht ik wel veel van. Weet je, die mannen gaan om tien uur weg en ik weet niet hoe laat ze finishen. Misschien vanmiddag vier uur, half uur? Ja, vijf, Ja, ja dat, niet, dat moet je wel realiseren. Kijk, ja. uh, dat is het wielrennen. Uh, dat je na zes en ja. een half uur nog een, uh, een half uurtje heel hard kan trappen. Uh, zeg, en dan zit je zoals gisteren. Jij hebt het gezien, Marianne Vos. Ik heb zelf ook het laatste half uur gekeken. En dan gaat alles perfect tot de laatste 200 meter. En dan is er toch één gooi die haar naar een tweede plaats verwijst. Ja dat ja. klopt, maar ik, heb, ik vind, uh, kijk uh, en Vos zei dat ook uh, heel slim, wij zaten zelf ook televisie te kijken en uh, mevrouw zei ook ja dat is jammer en uh, ja. wat er nu gebeurt dat is wel jammer, maar Vos zei ook ja ik had daar niet zo moeten zitten en dat is dan ook even mijn, mijn eigen schuld en, en, uh, en klaar, dus die, die Vos is wel gewoon een hele eerlijke meid. En uh, ja, dat is, dat is heel jammer voor haar. Maar ja, goed. Vijf uh, keer tweede. Ja, maar goed. We hebben volgend jaar de ja. WK in Nederland. <laughs> nou, dus uh, Valkenburg. Ik ken niet anders. Ik vind ook dat het uh, dat Nederlands moet maar parcours maken. Helemaal op het lijf uh, van Marianne, maken he? van Marianne Vos. Ja, en er mag niemand voor de rijden als we in Valkenburg finishen. Op de nee, Nauwberg. anders gooien we er gewoon van de fiets Zo pizza is af. het. Zo, uh, uh, Gert Jacobs, wij vragen onze gasten uh, altijd naar hun sportmoment in jouw geval van de week. Waar kom je dan op uit? Ja, nee, ik ben Nehmenaar. Uh, dus ik, ik kan ik, bijna ik, nu horen. Nee, ja, ik nee, nee, ik heb uh, vorige week uh, ja, dan, uh, dan, dan lees je allerlei berichtingen in de krant, jongen. Voetbalwedstrijd, BVM, Veendam, dus natuurlijk een derby. En dan, uh, ja, dan gaan de supporters van, uh, van, van, uh, van Veendam, die bestormen de bus van, uh, van, uh, van Emmen. Dan, dan komt de vechtpartij klaars. Vindt het dan plaats om, uh, om een reden dat, uh, wat ik heb begrepen, dat de supporters uh, van Veendam een week eerder. ...auto's met verf hebben bespoten van, uh, van weer supporters. Van hem. Maar dan denk je, joh, wat een gekkigheid. Waar zijn we mee bezig? Ik, ik heb de Tour de France gedaan. Er mm. staan 20.000 Nederlanders op de Alpe d'Huez. Er gebeurt echt niks. En die mannen kun je zo aanraken, hè? Ja. En in de voetbalwedstrijd ja, ja. zitten altijd achter grote hekken. Soms nog met uh, van die steunders erop en een beetje prikkeldraad erover. En nog gaan ze elkaar op de bek slaan. Uh, helemaal voor niks. Ik denk, wat, wat ben je nou voor een supporter als je uh, zo met elkaar omgaat? Je mag wel een club hebben, maar als je supporter bent van een club is het volgens mij niet de bedoeling dat je de supporters van een andere club uh, in elkaar slaat? Het, het is genoteerd en je hebt volstrekt gelijk. Straks praat ik graag uh, met je verder, Gert Jacobs, wat je, wat je vandaag de dag doet natuurlijk. Dat je het fortuin uh, verloren had ja. uh, van je wielercarrière, hoe je je maatschappelijk uh, beweegt. Uh, ondertussen uh, uh, zeg ik tegen u, u uh, uh, thuis of onderweg... u kunt 24 uur per dag uw vragen en klachten inspreken op ons antwoordapparaat en uh, uh, pak pen en papier, schrijf het telefoonnummer op... en spreek in als u iets hoort of leest of ziet waarvan u denkt... waarom moet dat? Bijvoorbeeld, waarom wordt een mooi programma zo laat uitgezonden? Waarom draagt die presentator dat rare pak? Of waarom laat een krant die vervelende columnist voortdurend aan het woord? Dit is de Oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035 677 6001. SBS 6 Sandhoven. in de Munk die gaat problemen oplossen in families en tussen vrienden. En wat veel therapeuten niet lukt, dat lukt in de Munk wel. Ik ga over mijn nek van dit programma. Wat heeft dat ventje voor een achtergrond? Hij heeft geen psychologische achtergrond, geen bemiddelingsachtergrond, totaal geen achtergrond. Als je maar bekend bent in Nederland. Dan word je voor allerlei programma's ingezet. Uh, en dan word je voor alles gevraagd. En zelfs om een familieruzie of een buurruzie op te lossen. Ik wil even klagen over de media in het algemeen. Dat voetbal zo ontzettend belangrijk wordt gevonden in Nederland. Of op de radio. Daar word ik echt helemaal niet goed van. Bijna, als er een voetbalwedstrijd is, is, is dat bijna het belangrijkste... ...wat er verteld wordt. En, de, en ze doen net alsof er niks anders bestaat. Ik wil dus even klagen over dat um, verschrikkelijke programma... ...mijn inziens, GTST, met andere woorden... ...goede tijden, slechte tijden. Kunnen ze dat verschrikkelijke programma... ...waardoor 99% van de vrouwen handen, voeten en ziel gebonden zijn... ...alsjeblieft van de buisverwijder, alsjeblieft. Avro, Cairo en al die uh, centvermachten zou ik op willen heffen. Maar ik moet eerst zeggen dat ik... Uh, dus je zo hinderlijk vindt dat goede films s'avonds zo laat beginnen. Dat is eigenlijk de hoofdzaak van wat ik klagen wou. Ja, goeiemiddag. Um, promo's op Radio 1. Ik vraag me af, waar is dat goed voor? Ik weet toch wanneer welk programma begint. Desnoods kijk ik wel in de tv-gids wat, uh, wat, uh, wat wanneer komt. Waarom moeten daar nou elk uur promo's voorbij komen op Radio 1? Max, antwoordapparaat, 035 677 6001. Op die laatste opmerking gaan we wat dieper in. De zogenaamde promo's. Heb het nut? Hoe worden ze gemaakt? Onze verslaggever Ron van Gouwen ging langs bij een van de drie mannen die die promo's maken voor Radio 1. En zijn naam is Hans van Rij. Zo met de. Klik. En de teksten van Hans zo door. Kwart over twaalf, de perstribune. En dan heb je de quotes van gehoverd. De formule is natuurlijk goud waard. Hansje zit voor een enorme Mac-computer. Hier maak jij de promo's voor Radio 1 op. Ja. Nou, Laat ik de hamvraag maar stellen. Wat moet een goede radiopromo in zich hebben? Een goede promo raakt. Ik word hier altijd wel vrolijk van, van, van de promo van de perstribune. Als ik hem hoor. Uh, maar je kunt natuurlijk ook promos maken waar je, waar je van denkt van... Uh, shit, of uh, ik heb net de Wilders promo gemaakt... waar hij zo keer gaat tegen Cohen. Dat vind ik wel een heel mooi, uh, mooi voorbeeld... van iets waar mensen zich over kunnen opwinnen. Wat je net gehoord hebt, op televisie hebt gezien. Uh, als je dat dan hoort, dan, dan word je teruggevoerd naar dat moment. De heer Cohen is het schoothondje van dit kabinet. Meneer Wilders, u kunt ervoor kiezen om dit kabinet ten val te brengen. Radio 1, het nieuws... Van alle kanten. Het mooiste vind ik als een grote namen nou, zijn grote gasten. Sonja Barend, afgelopen week de gast. Uh, afgelopen vrijdagavond, bij twee dingen. Dat heb ik het liefst, daar, uh, daar trek je mensen mee naar de zender. De persten je nou, er zit Hans nog even doorheen. Dat is, Dat is uh, Hans Hogendoorn, ja. de stem van Radio 1. Die ja. zit hier niet live bij jou in ja. een hokje. Die heeft in zijn eigen huis zijn eigen teksten opgenomen. Ja, die heeft een studio thuis. Dat mailen we heen en weer. We schrijven tekst. we krijgen van jullie tekstjes... Gaan ze naar hem toe via de mail en dan spreekt hij ze in in zijn studio en dan stuurt hij ze via de mail weer terug naar mij toe. Is dat niet lastig? Want jij ziet Hans niet, wij als programmamakers zien jou en Hans ook niet. Ja, Eigenlijk is het geen probleem dat je elkaar niet ziet. Uh, hoe gek het ook klinkt, je krijgt toch een band met elkaar. Ik zit wel eens te kijken op internet van hoe zie je er eigenlijk uit? Hoe ziet hij, waar ik zo'n contact mee heb al, al een half jaar? Heel leuk, uh, je maakt mooie dingen. Je krijgt een band met elkaar, waardoor je het fysieke contact heb je niet nodig nee, Wij zitten nu ook voor het eerst tegenover elkaar. Ja. Wij, wij mailen en bellen al... Al jaren met elkaar, maar ja. het <laughs> is de eerste keer dat we elkaar zien. Nou, ja. we gaan even verder met de, de promo voor de perstribune. Okay. Hoe, hoe krijgt dat vorm? Terug op de afgelopen media en sportweek. Zo! Dat blijft staan, die zo gaat weg. het moet niet zo lang. Aandacht voor al uw vragen en klachten over radio. Ik vind helemaal... Je hebt dus voor de duidelijkheid een computerprogramma. Daar zitten verschillende sporen ja. op. En daar kun je de tekst van Hans op een bepaald spoor leggen. Daar leg je het muziekje weer onder. Daar leg je andere quotes ja. van, van mensen weer onder. En dat trek je bij elkaar in een goede volgorde. Het is een bouwpakketje eigenlijk, ja, eigenlijk hè? En dit is de promo voor de perstibune. Zondagmiddag, kwart over twaalf. Juist, dat is een... Over een leven na het fietsen. Oh, op een stop rennen. het moment dat je stapt met het en ...waar ik een beetje stuurloos, hoor. Ik, eh, ik deed wel fietsen, maar het stuur zat er niet meer op. De stuur ze dat er niet meer op. Nou, dat vind ik een leuke quote. Dus die gaan we gebruiken. En dan de uitsmijter. Is dit eigenlijk wel een goede radiopromo? Wat is eigenlijk een goede radiopromo? Je mag kiezen. Is dit eigenlijk wel een goede radiopromo of wat?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 Zondag vanaf kwart over twaalf in de perstribune. Nou klinkt goed. Dat is hem. Ik zou zeggen, nou, best goed gelukt. Wat zou Radio 1 zijn zonder de promo's? Waarom zijn promo's zo belangrijk? Het geeft ook kleuring aan die zender. Als je door de dag heen luistert, dan hoor je... we doen dit, we doen dat, s'avonds hebben we gasten. Waar, je hoeven mensen niet eens naar te luisteren... maar het laat die zender ook met inhoud. Uh, luisteraars die zijn heel erg geneigd om te zeggen... oké, okay, ik luister vier uur achter elkaar... en dat is vaak op, een, op hetzelfde moment van de, van de dag. Uh, als je dan geen promo's wil hebben... wat we verder in de week doen, dan mis je dat deel. En Je kunt dan wel zeggen van... ja, ik uh, ga in een radiogids kijken... maar dat is uh, volgens mij niet meer van deze tijd. Radio, eh, radio gidsen, televisie gidsen, dat kijken mensen, niet, mensen kijken niet in de krant wat er op de radio komt. Maar wij moeten echt eh, op de zender vertellen, Gert Jacobs zit zondag in de perstribune. Dat is belangrijk om dat op vrijdag te vertellen, op zaterdag te vertellen. Als er sportluisteraars zitten, bij langs de lijn plaatsen zo je zo'n promo. Dan pak je die sportluisteraars als je denkt, ach Gert Jacobs wil ik horen. Nou, dan breng je ze daar naartoe. Radio 1, het nieuws van alle kanten. En, uh, een gesprek van Ron van Gouwen met uh, de promomaker uh, Hans van Rij aanleiding van een vraag op ons antwoordapparaat. Gert Jacobs, de oud-wielrenner hier te gast. Oud-wielrenner, 1985-93. Bij Super Convex onder andere, PDM Festina natuurlijk niet te vergeten. Zo komt jouw naam dus, Gert, op de radio. Misschien als jij onderweg bent en toevallig Radio 1 luistert... hoor je, hoor je jezelf met een, met een oude quote van vroeger. Ja, nou dat vind ik mooi om te horen. Ja, meestal luister ik dan wel... Uh, ik luister wel radio, ook als ik onderweg ben, maar, maar... Uh, meer in het weekend... Ja. Want dan, uh, dan is er veel sport te beleven. Hè. zeker kijk, Als ik straks naar huis ga heb ik natuurlijk radio aan... om te kijken of het met wielrennen gaat. Maar dat die promo's uh, plaatsvinden, dat, uh, dat begrijp ik wel. Want uh, ja, ik heb dan in dat televisieprogramma gezeten. En omdat uh, van tevoren werd dat enorm gepromoot... moesten wij ook de ene promo-filmpje naar de andere promo draaien. Om er uh, ja, te zorgen dat... Uh, dat op het moment dat we begonnen, dat, er in ieder geval, dat je ja. animo creëert. Ja, dat is het. Het is aandacht vragen voor en interesse wekken. En denken van, oh ja, Gert Jacobs, zondag, ja. dat wil ik graag horen, natuurlijk. Ja, uh, Gert, nou, ik wil straks alles van je horen wat je vandaag de dag doet. En als u zegt, ik heb ook nog wel een klacht, een opmerking of vraag, uh, let even goed op. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035 677 6001. Mailen kan ook perstribune@omroepmax.nl En zo uh, gaat de ene promo na de andere. Het is een heel gedoe, een heel gepingel en uh, een getingel. AZ tegen Feyenoord, het was bij rust 01. Bas en u nog altijd 1-0 in het voordeel dus van Feyenoord. We zitten in de 49ste minuut van dit duel. Bakkal scoorde, deed dat na 36 minuten op aangeven van Schaken. Feyenoord heeft de zaakjes redelijk voor elkaar in Alkmaar. En AZ dat wel in een hoog tempo speelt, pruttelt nu en sputtelt wat. En denkt, ja wat nu nog? En hoe moeten we Feyenoord nu echt met de rug tegen de muur krijgen? Paulsen mee naar voren. Elamadi mee terug. Paulsen komt bij de achterlijn aan. Draait, kapt, draait. Haalt de bal achter zijn standbeen langs. Maar moet dan toch weer terug en levert de bal in bij Maher. De omsingeling is in volle gang. Maar een gaatje in de muur vindt AZ niet. Sterker nog, zodra de bal ook maar in de buurt komt van de Feyenoordbeen. Krijgt de bal een tik en ligt hij alweer ter hoogte van de middenlijn. Waar AZ mag gooien via Moisander en Maher. En nu de bal bespeelt. aan Guidetti. Guidetti kan er met de bal vandoor. er komt steun van Bakal en ook steun van Schaken. Maar Bakal krijgt na het 1-2 tje dat Guidetti in zijn hoofd had de bal niet meer terug bij de zweet. zo loopt ook die aanval Spaak. En kan nu AZ weer eruit komen aan de rechterkant van het veld. Waar Marcel de paas niet durft te geven naar Berens. En ter ogen van de middenlijn weer terugdraait met de bal op zijn eigen helft. En dan vervolgens via Maher wel weer terugkrijgt. Maar dan heeft Feyenoord voldoende mensen achter de bal gekregen. En staan de Rotterdammers allemaal alweer af te wachten op dat wat AZ al moet verzinnen. Via Paulsen. Die zich dus in de luren niet leggen door schaken bij die Feyenoord goal. Nu in afvallend opzicht zijn waarde moet bewijzen, maar het overlaat aan Holmen. Die gaat lopen, wil een voorzet geven. Ziet dat El Amadi meeglijdt en dat uiteindelijk de bal via El Amadi over de achterlijn gaat. En dat AZ genoegen moet nemen met een hoeschot. Nou ja, genoegen moet nemen. Dat zou maar zo voor gevaar kunnen zorgen ook. Elm is de man die gaat trappen. Het gebeurt na 51 minuten. De koppers van AZ gaan zich melden. Dat betekent dat de geven van achteruit meegekomen is. En dat ook Palsen daar staat en dat natuurlijk Josie door daar staat. De hoefschop van Elm komt en wordt omhoog gekopt. De bal blijft eigenlijk een beetje hangend hoogte van de pennantstip. Dan moet Bakal wegwerken, die maait over de bal heen. Er ligt een AZ-verdediger, dat is Wernbloom, geblesseerd in het strafschoolgebied. En daarvoor wordt nu het spel stilgelegd. De aanval van AZ is in ieder geval voorbij na 51 minuten. Het blijft 0-1 in Alkmaar bij AZ Feyenoord. De gast op de perstribune Gert Jacobs, voormalig meesterknecht. Gertje al een paar keer de vraag opgeworpen en nu het antwoord. Wat doe je vandaag de dag? Ik ben uh, accountmanager in een bedrijf uh, in brandweermaterialen. Dus de gemeente die koopt een brandweervoertuig en de, de hele bepakking die erop gaat, uh, dat verzorgen wij. Dus ik heb, ik heb veel te maken met uh, gemeentes. Dat is heel prettig verkopen omdat die gasten gewoon uh, budget hebben. Nog wel? Ja, ja nog ja, wel. dat ja, wordt flink maar ja, opstel, die ramt er flink met de bezem uh -huh. doorheen. Dus, uh, maar goed, uh, het is uh, materiaal uh, betreffende veiligheid. En, en uh, veiligheid dat heeft uh, ja, Nederland nog hoog in de vaandel staan. Dus we uh, zullen altijd wel producten blijven kopen. Alleen uh, de manier waarop, uh, er wordt nu natuurlijk wel nagekeken... Uh, ja, uh, op welke manier uh, dat moet en gaat, zo goedkoop mogelijk. Maar uh, dat, uh, ja, dat bevalt me heel goed. En verder uh, doe ik nog mountainbike clinics geven... voor mensen in het bedrijfsleven. Ik doe praatjes houden. Om te zeggen, ja, hoe win je nou een koers? Nou, hoe win je een koers? Nou, Vertel eens. Ja, ja, ja, niet, niet in een heel praatje, maar nee, is, daar, is je... daar een medicijn voor? Nee, is geen Paul, medicijn. EPO. Ja, ja, het zal ook wel helpen. Maar ik weet niet of in het bedrijfsleven, of in het bedrijfsleven helpt. Nee, het heeft ook een stukje te maken met een stukje passie en, en beleving. Hoe je iets, uh, iets beleeft. Wij gingen naar de Tour de France. En ik kan je wel vertellen, ik weet zeker, niet met de beste negen renners van de wereld. Absoluut niet. Maar wij waren wel het beste team. En daarvoor wonnen wij zes ritten. Want al die kopjes die waren maar met één doel bezig. En in het bedrijfsleven werkt dat net zo. Als jij zorgt dat al jouw mensen gewoon dezelfde gedachten hebben... om zoveel mogelijk te verkopen... en dat de directeur iedereen laat doen waar hij het beste in is... en iedereen zich daar ook gelukkig mee voelt... dan krijg je ook resultaat. Maar vaak zie je dat dat totaal andersom gaat... en dan gaan mensen in plaats van heel hard rechtdoor... slaan ze ja. met een gigantische snelheid links en rechts af. Zeg maar, uh, jij hebt daar toch redelijk aan verdiend, hè? Nog even, later, later raakt hij het op duistere manieren weer kwijt. Maar evengoed, heb je daar aan verdiend... Uh, aan wat voor soort van bedragen moet je dan denken? Uh, oh ja, nou, die, die, die, je moet zo zien, uh, kijk, uh, mijn laatste vijf, zes jaren... had ik contracten tussen de 200.000 en 300.000 gulden. Dat is voor een knecht is dat veel geld. En dan praat ik niet eens over prijzengeld. Dat is ook uh, uh, wel 50.000 wat daarbij komt ieder jaar. En als ik een criterium reed, dus uh, in mijn tijd waren dat er 30, uh, had ik iedere dag 2000 gulden startgeld. Dus dat is ook nog eens een keer 30 keer 2000, dus dan, dan komt er aardig wel uh, dan komt wat, heel wat binnen. Wat centraaien binnen. Ja, ik ga het nou niet verdienen meer hoor, met normaal werk. Bij wet. de brandweer niet, nee, dat nee, lukt dus niet. Dus daar kan ik echt wel vergenen. Nee, maar je hebt wel structuur, laten we zeggen, in je maatschappelijke uh, sociale leven daardoor uh, gekregen. Hè? En een houvast zal ik maar zeggen, want ja. dit is voor beperkte tijd. Ja, dat is voor, ja, en, en de meesten hebben daar ook last van, hoor. Want ik weet zeker dat er veel renners zijn... ook al heb je zoveel geld verdiend... dat je het veel langer kunt uitzingen. Ja. Maar op het moment dat je uit de sport stapt... dan ben je ook echt uh, stuurloos. Wat uh, ja. net ook is gememoreerd in die quote. Maar dat, dat is echt zo. Want het is echt lastig om een programma voor een dag te maken. En dan, dan ga je gewoon... Uh, ja, een week vissen is leuk. Ja, en, en twee maar... weken bootje varen is ook leuk. Maar na een half jaar dan ben je er helemaal uh, doodziek van. En dan moet je toch aan de gang met iets. Ja, maar ik begreep bijvoorbeeld... Jullie, want je, ja, je had dat, laten we zeggen, dat basisinkomen uh, bij het fietsen... maar dan, dan de premies, de dagzegers. Uh, wat kreeg Jean-Paul van Poppel bijvoorbeeld? Nou, dat is, dat is wel het leuke aan de kom, Die deelt niet mee in heel die, uh, in heel die grij. Dat, dat, dat is iemand die gewoon uh, een, uh, ja, een veelvoud aan salaris heeft. Daar heeft hij ook de mm. druk voor. Dat zie ik als de directeur van het bedrijf. Weet je, die, die van Poppel moet winnen. En ik moet heel hard fietsen van A naar B. Maar die druk van mij is veel anders dan die druk van Van Poppel. Want die voelt echt dat hij uh, moet winnen. Daar kreeg er natuurlijk ook forselijk voor betaald. Maar alle randgebeuren, wat er omheen uh, gebeurt... dat werd allemaal afgedragen aan de ploeg. En dat werd verdeeld onder de mannen die ervoor hebben gewend. Ah ja. Maar hij kreeg bijvoorbeeld een Peugeot. Als die, uh, dat, dat was weer gesponsor die een Peugeot aan de streep klaarlegde. Nee, dat klopt. Maar dan moet je zo zien... die, die, die Peugeot werd, was niet voor Van Poppel. Die werd verkocht en geld was voor ons. Ah. Kijk, en op die manier uh, ging, uh, ging dat dan. Ja, hij won wel een Pe Peugeot, er werd hem ook overhandigd op het podium. Maar vervolgens werd die, werd, dat, werd die auto verkocht en werd het geld gedeponeerd in de ploeg. En er werd verdeeld onder de knechten en daar zag Van Poppel geen gulden van. Nee, jij zei net, uh, ik liet het hele, hele verflauwd woord, EPO vallen... maar je hebt ooit zelf gezegd, dat heb ik gebruikt, in de jaren, eind jaren tachtig. Uh, maar toen mocht het geloof ik nog, hè, zelfs. Althans? Ja. Ja, ja. Ja, ja, er was helemaal geen. Het uh, ja, was uh, een product om, om zeg maar. Uh, uh, ja, meerdere. Uh, zeg maar het aantal rode bloedcellen. Ja, ja. Daar, wat, daar kun je meer zuurstof opnemen. Dus dat gaat goed werken. En uh, ja, dat mocht je toen legaal gebruiken. Ja, dezelfde als ik nou vier paracetamols opvreet. om mij beter te voelen als ik ziek ben. En over tien jaar uh, zijn die vier paracetamols doping. Ja, heb ik dan in 2011 doping gebruikt. Ja, nou ja, jij zat bij Festina toen. Hè? Dat was de ploeg ook van Richard Viranke. Ta ah, die, die is al stevig betrapt natuurlijk. Dat klopt. Dat, was ook niet helemaal, uh, dat waren ook niet helemaal de juiste heren. Ja, sterker nog, in 1994 reed ik bij Festina. Toen kwam er een ploegleider die wilde echt aan de gang met zware doping. Toen zijn alle Nederlanders en de Nederlandse tak is helemaal afgestoten. Dus met, met, die, met dat hele verhaal, Festina, dat het later zoveel doping werd gebruikt... daar hadden wij niks mee te maken. Want uh, de ploegleider die deed heel die tak... Uh, eruit schoppen ja. en uh, is met die Franse... Uh, ja, op een hele speciale manier verder gegaan. Ja, dat, dat, was een, dat was een Franse ploegleider die de opvolger was van... meen ik, Jan Gispers. Ja, dat klopt. Want die Bru werd er ook uitgeduwd. Ja, Bruno ja. Roussel. En ja. die wilde niks met die Nederlandse portekijkers te maken hebben. Want ja, die had een hele eigen strategie bedacht... Uh, met totaal andere middelen. Ja, maar, maar voor jou betekende dat ook... Uh, zo ongeveer uh, dat, dat gevrezen zwarte gat wat je net beschreef. He? Uh, want het was afgelopen. Ja, en, dan, en dan, dan, dan, dan, ja, dan sta je op straat. En dan mis je natuurlijk de structuur. Dan weet je niet precies wat je moet doen. Dan ga je gekke dingen doen. En dan uh, verkeerde dingen. No, ja, noemen ze iets waar moet je dan aan denken? Wat, wat vond je zelf verkeerd achteraf? Ja, op een gegeven moment had ik helemaal niks meer. Toen heb ik nog uh, als escortchauffeur ge, gereden. Weet je wel. En daar krijg je natuurlijk niet een al te beste naam van. En weet je, was ik nou eens van ja, ik reed daar met hoeren rond. Dan. dan, dan, dan, dan, dan op het moment dat ik het nu in het bedrijfsleven vertel, dan, dan gaan ze erom lachen. Maar nu doe ik dat niet meer. Maar in die tijd deed ik ook nog clinics en praatjes. En dan, dan kwam zo'n directeur thuis en die zei: Ik heb Jacobs ingehuurd voor een praatje. En ja, dan zei de vrouw ervan: Ja, dan ben je een mooi kerel. Want dat is toch die vent die met die, met die meidagen ja. in de auto rondrijdt. Dus dat is. Ja, dat ja. zijn wel dingen die. die uh, uh, ja, die. Wat, wat zakelijk, wat zakelijk over gedacht... Ja. En, en wat, wat niet helemaal handig en, is. En is het je ooit overkomen, uh, Gert, dat je. Uh dacht, hey, hé, die directeur heb ik uh, wel eerder nog uh, in een uh, massa-bijeenkomst uh, toegesproken. Nou ja, sterker nog, ik had, ik had wel eens klinics uh, en dan kwam ik s'avond in, in de club... en dan zag ik daar allemaal mensen zitten. Ik denk, nee. ja, ik heb, uh, ik, heb jou, ik heb jou eerder gezien. Mensen zijn daar soms wel eens een beetje, uh, een beetje bang voor, maar dat hoeft uh, niet... want uh, de chauffeur van de club zegt toch niks. Dus uh, dat is wel goed. goed. Gert Jacobs, straks over het WK-wielrennen... nu aan de gang voor de mannen in Kopenhagen. U hoorde met vorige uur al onze vliegende kip Jules van der Wart. Deze week Jules in de mijnen van Limburg. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Dat, dat is modern. Dat is weer het modernere. Ja? En als je dit ziet, ja? daar zijn wij in, in, in Duitsland zijn wij daar geweest. Waar ze ja, het echte kolen haalden. Ja? Ongelooflijk. Maar dat is dan alweer. Heel erg modern, ten opzichte van, als je bij mij spreken, die hammers ziet daar staan. Ja, waar, ze, waar ze de kolen mee gewonnen hebben. Dat is echt verschrikkelijk hard werken. Mooi is dat. Je zei een uur geleden ook van, ja, dat je met, met je spelers toen ook de mei niet meer geweest. Want dat is het tegenwoordig. Hè. Mensen weten niet meer hoeveel moeite het vroeger kost om je hoofd boven water te houden. En, en tegenwoordig met het voetbal is een en al luxe natuurlijk. Dus dat is een, een goede tegenstelling. Ja, maar daarom is het ook goed om uh, jongere mensen dat te laten zien. Om uh, jongere mensen uh, te laten beleven uh, wat deze mensen uh, weerstaan hebben. Ja, want uh, geloof me nou één ding, als je acht tot 10 uur ondergronds bent... Uh, dat is niet gezond. Ja? En als je dan bij wijze van ja, spreken... Moet, uh, uh, moet moet jij even afbreken, want wat is er aan de hand, uh, Bas? De gelijkmaker zit erin in Alkmaar na een uur en komt op naam van Elm. En komt, maar dat is dan vaak zo, uit een vrije schot. Die het gevolg is van een overtreding die de Vrij maakt op Maher. Eigenlijk voor het eerst dat de jonge middenvelder van AZ op een meter of twintig van het doel in de aanname meteen wegdraait van zijn bewaker. Hij wordt vastgehouden door de Vrij, die krijgt daarvoor de gele kaart. De bal wordt neergelegd door scheidrechter Van Boekel voor een vrije schot voor AZ. En ja, daar weet Elm over het algemeen wel raad mee en zo ook nu. De doelman Mulder gokt een beetje op de verre hoek. Het wordt de korte en de bal gaat er feilloos in. Mulder moet nu trouwens meteen weer aan de bak als de Diepe Paas door AZ wordt verstuurd in de richting van Josie Altidore. Maar de Amerikaan komt niet bij de bal dit keer. Mulder wel gelijkmaker dus in Alkmaar. AZ Feyenoord is na een uur 1-1. Huub Stevens en uh, Jules van der Wart in de buurt van de Mijnen te Heerlen. We zaten hier een uur heen te rijden. Ik denk dat je wel tien keer gebeld bent vanuit Duitsland. We wisten al dat de trainer van HSV weg was, maar nu van Schalke ook nog. En toen zei je van ja, nu ga ik helemaal gek gebeld worden. Nee, nou, dat is ook zo, want uh, ik denk dat het vandaag een hele hevige dag gaat worden met uh, de telefoon. Maar ik heb nu net begrepen dat uh, Ralf Ranglik uh, teruggetreden is bij uh, FC Schalke 04. Nou, dan weet ik hoe laat dat het is, want uh, dan word ik vandaag en morgen en uh, overmorgen word ik weer constant gebeld om uh, weer... Die vragen te weerleggen of ik trainer word van de een of de ander. Nogmaals, ik heb met niemand contact en eh, ik geniet op dit moment eh, van een eh, lekkere vakantie eh, samen met de familie. En eh, ik denk dat die wat jaren zij tekort gekomen zijn, eh, dat we dat nu even proberen terug te halen. Je was van de week bij Schalke, want je werkt ook voor de Duitse televisie. Dan analyseer je wedstrijden. Je was bij Bayern München. En uh, je hebt ook nog iets van tien jaar in het hart van Schalke of zo uh, medegevierd. Maar jouw hart ligt ook wel bij Schalke. Dat is eigenlijk wel jouw Duitse club, denk ik. Nee, goed, als je daar uh, zes jaar gewerkt hebt en je bent zo succesvol geweest. Als je daar gekozen wordt door uh, de fans uh, voor de trainer van de eeuw en noem maar op allemaal. Ja, dan, dan is dat ook iets wat je meeneemt in je hart. Uh, uh, dat is net hetzelfde dat je in Nederland uh, ja, te maken hebt met uh, een PSV, met een uh, rode JC en met een uh, Fortuna. Waar je uh, zelf uh, actief bent geweest. Uh, dat neem je toch mee. En, en het is toch heel normaal dat je dan bij wijze van spreken ook deze clubs meer vervolgt dan anderen. Zullen we even verder gaan kijken in de mijnen? Want er is heel veel te zien. Hè? Ik zie hier allemaal lampjes en zo. Wat, wat zijn dit voor lampen? Het zijn uh, lampen die ze vroeger gebruikten. Olielampen, kaarsen. namen ze mee naar beneden. Open vuur was natuurlijk niet zo, niet zo handig als er mijngas was. Dan had je een probleem. Mooi, hè, Hup? Schitterend. Fantastisch. het gebruikt om mijn gasten te Nee, maar als je, als je dit dan weer vergelijkt met wat er later was, want de, de, de, daar staan ze, dat ze uh, de, de, de normale lampen, bij wijze van spreken, hadden, met, met een accu, ja, dan, dan uh, weer het van verschil. Ja? Als, je, als je deze lampen ziet of die, dan was het al een groot verschil. Dus, uh, het is echt gigantisch hoe die ontwikkeling geweest is. Maar ik, ik ben toch steeds weer blij dat ik de lamp waar mijn vader mee naar beneden geweest is... dat ik die nog steeds heb. En daar ben ik ontzettend gelukkig mee, moet ik zeggen. Dank je wel voor deze bijdrage. Graag gedaan. Huub Stevens en Jules van der Wart. Het WK wielrennen in Kopenhagen is aan de gang. En ik heb contact met vader Kees Hogeland, vader van Fietsende Johnny. Dag meneer Hogeland, goedemiddag. Goedemiddag, over. Waar, sta, waar staat u nu? Ik sta uh, op de finish bijna. Ik sta 10 meter voor de finish. Aan en, uh, de achterkant van het parcours eventjes om uh, een beetje uit het ernstige geluid uh, te zijn. Maar ik sta op de finish. Ah, dat is lief van u. Uh, en en hoe, hoe is het met zo'n Johnny? Het gaat goed. Het gaat met alle Nederlanders goed. Ze zitten allemaal nog in het peloton. Ze houden zich, uh, vind ik, uh, prima gedijst. We hebben lang een kopgroep gehad met een minuut of acht. Met onder andere Lasteras en uh, Roel. En nu zien we dat de Belgen inmiddels uh, de wedstrijd uh, laten ontploffen. Ze hebben nu drie, twee mannen doet in een groep die een minuut achter de kopgroep zit. Dus het uh, kan alle kanten op. en de Nederlanders doen het goed. Ja, en, en uh, hebt u Johnny vanochtend nog gesproken? Wat zegt u? Hebt u Johnny nog gesproken? Ja, ik heb Johnny regelmatig gesproken ja. vanmorgen voor de start en gisteravond zijn we even in het hotel geweest. En Johnny is uh, ja, zeer gemotiveerd. Dat kan natuurlijk ook niet anders. Als je een wereldkampioenschap mag rijden, Dat is dat natuurlijk altijd voor een wielrenner uh, fantastisch. ja. Uh, uh, hij, hij heeft natuurlijk ook een kansberekeningetje gemaakt. Hoe, hoe liggen de kansen, denkt u? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het ligt eraan hoe de wedstrijd nu verloopt verder. Uh, we hebben een vrij uh, matte wedstrijd tot nu toe gehad. Uh, goed, wat ik zeg, de wedstrijd wordt nu kijkbaar gemaakt door de Belgen. En uh, naarmate de wedstrijd harder wordt stijgen ook auctionische kansen voor de goede klassering natuurlijk. Dat is waar. Uh, de Belgen zullen proberen om een kleine groep naar de finish te krijgen, waardoor ze Gilbert kans heeft. Maar uh, goed, uh, de finish is een beetje uh, hellend En op zo'n finish uh, ja, mag je niet een goede doen ook wel verwachten. Nou, dat, hey Kees, dat, dat moet ook, hè? Dus moet, jij moet hem straks even goed in de ogen kijken... en dat hij gewoon demarreert als ah, nou er die... nog een uur te gaan is met nog twee rondjes. Dat komt dan komt dat goed. Gert, heeft een bordje gemaakt en daar heb ik opgeschreven... Gert, vindt dat je nu moet demarreeren... en als twee ronde van de ga ik het bord aan de lucht houden. Oké, okay, okay. helemaal goed. Oké, okay, Gert. Uh, succes. Dank je wel. Ik dank u wel, vader Kees Hogeland, En een mooie middag daar in Kopenhagen. Ja. Dankjewel, dat is hier fantastisch over. Ik zie het. We kijken met een schuine oog ook uh, naar de kijk. televisiebeelden. Dank en een mooie dag. U heeft ze al een keertje eerder gehoord in ons programma... en vanaf nu zijn ze elke week op dit tijdstip te beluisteren... de godvaders van de Nederlandse sportverslaggeving. Eddy en Evert. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Met Evert. Hé, hey, wel net op tijd. Ik uh, rijd net voor bij uh, RKC in Welwijk. Goh, heb jij gisteren ook naar het wielrennen gekeken? Die arme Marianne Vos, weer tweede. Ik had de tranen in mogen. ogen. Arm meisje. Ik heb het niet gezien, maar ja, het uh, joop soetemelk uh, syndroom zo'n beetje. Hè? Maar trouwens, een uh, uh, WK-wielrennen in Kopenhagen, dat, uh, die bergachtige stad, is uh, volgens mij net zoiets als het houden van uh, een WK-voetbal in Qatar. <laughs> dus jij gelooft ook niet in een overwinning van Johnny Hogeland. We hebben zijn vader net gehoord. Die was heel positief. Ja, en die kon ik tenminste verstaan, die vader. Maar uh, die, uh, die gast die bij Covert zit, uh, die spreekt mee jouw taaltje, geloof ik. Hé, uh. <laughs> hey, Eddy, jij was uh, van de week in het Olympisch Stadion. Daar heeft Piet Keizer geloof ik al wat opmerkelijk gezegd wat niemand gehoord heeft. Ja, nou, dat uh, was een bijeenkomst van de Societeit Olympisch Stadion. Een uh, zeer eerbiedwaardige gezelschap. En ik had de eer om daar een, een forum voor te zitten. En Keizer... Die uh, kapittelde daar uh, oude bestuursleden van Ajax en oude bestuursleden van Ajax als veel te verliefd op het plus. En bovendien uh, noemde hij Dennis Bergkamp en Wim Jong. Niet de juiste benoemingen op basis van gebrek aan gewicht en gebrek aan ervaring. En het is toch opvallend dat een Ajax-icoon zich zo uh, ge, uh, duidelijk uitspreekt over die uh, ontwikkelingen daar. Ja, goh, Ajax zegt het toch al zo moeilijk. Gisteravond weer niet kunnen winnen van Twente. En dinsdagavond krijgen ze natuurlijk vreselijk op hun donder in Benabeu, hè van Real Madrid. Ja, daar mag je wel van uitgaan. Vorig jaar was het het begin van de ellende Toen werd het maar 2-0. Maar ik, uh, ik, ik vrees dat het uh, misschien uh, dinsdag nog wel erger wordt. Zeg, heb jij dat verhaal van die keepers met die helmen nog een beetje gehoord? Eh, nou, val je weg. Ik zeg nog eens. Die keepers met die helmen, dat is ook een raar verhaal, toch? Die ja, dat is er. nu weer. En, en, en, en Titon. Het is sowieso een raar verhaal. Maar wat mij opvalt, is dat die, die keepersblessures over het algemeen ontstaan... door botsingen met eigen spelers, met verdedigers. En dan moet ik toch voortdurend denken aan de verhalen van bijvoorbeeld Louis van Gaal... en zo over, over communicatie. Want het is dus duidelijk als ze steeds botsen... Ja, je kan het nooit helemaal voorkomen, maar dat er toch ook iets, eh, iets loos is eh, aan die onderlinge communicatie, denk ik. Ja, van Gaal, van Gaal heeft weer gelijk zeg over trainers gesproken. Het was Bijltjesweek, hè? Hamburger SV, de trainer van Schalke zag er niet meer zitten, de trainer van Inter eruit. Welke Nederlandse trainer gaat er eerst uit, denk jij? Nou ja, ik denk die twee die jij eh, noemt, dat, dat is gewoon het herstellen van een, uh, van een verkeerde keus. Maar uh, ik zie in, in Nederland nog niet zo gauw een trainer sneuvelen. Ik hoor ook wel de naam, omdat ik daar uh, van de week geweest ben, van Erwin Koeman noemen bij Utrecht. Maar Erwin is daar ingestapt en daarna hebben ze de vijf beste spelers verkocht. Daar kan je toch niet een trainer op afrekenen? Nee, eigenlijk niet. Hè. Maar ik toch. Ik, ik durf erop te wedden dat Koeman of hij, hij gooit zelf het bijltje erbij beneden, of die van Zeuberen gooit eruit dat hij de eerste is. Nou wedden? ja, dat... dat uh, ja, nou, ik, ik ga wel met je, met je wedden. Misschien dat hij wel zelf uitstapt, maar ik denk ook nog niet van de week. Uh, weet je wat? Ja, wie, wie gaat er uitstappen? <laughs> weet je wat? Dag. Uh, Bas Tegela, uitstappen geblazen. Ja, voor Kelvin Leerdam, maar niet op de manier zoals hij zich had voorgesteld. Want hij moet met rood naar de kant. Feyenoord met een man minder door in de laatste 20 minuten. Terwijl Elm van afstand gaat schieten en Mulder trouwens oude kan redden. Hij gaat er hard in, Kelvin Leerdam, met een tackle op Marcellus. zeker. Maar of het nou rood was, het leek mij eerlijk gezegd zwaar bestraft. Maar de scheidsrechter, en dat is Paul van Boekel, stond er tamelijk dichtbij... en twijfelde niet en gaf rood. Fijn om met zijn team. Gert Jacobs, oud wielrenner. Ga je straks thuis kijken? Je zei onderweg, luisteren al aan de radio, je bent ja. echt nog zo gefascineerd. Ja. ja, nee, dan ga ik kijken. En, uh, als ik hier straks nog van het park afrijd en ik zie een kroeg waar wielrenner op is... Echt, dan, dan stap ik daar gelijk. Nou, je hoorde net uh, je, pl je, je vroegere plaatsgenoot... Uh, uh, even te napelen, ook, ook uit Emmen. Ja. Ja, ja, ja, aan jou kan je dat ook horen, dat je daar vandaan komt. Maar dat laat je ook bewust natuurlijk nog even zo. Hè. Dat, dat is ook ja, een, een mensen, deel van de status. Ja, mensen vinden het ook wel leuk. Dus, uh, natuurlijk. Ja, dus we laten dat mooi zo, uh, dat komt zeker goed. Ook uh, terwijl je nu al uh, in de buurt van de Waal woont, hè? Tiel, uh, ja, ik? Tiel ja. Woon ik? Ja, Tiel woon ik. Ik dank dat je hier aanwezig was. Heb je nog Vraag één naam me. van wie je zegt, die gaat het worden vanmiddag? Ja, Let op. Kevin Dis. Toch? Ja. We nou, zijn dus hartstikke benieuwd. We houden je eraan. Vanmiddag gaan we kijken of je gelijk hebt gehad. Fijn dat je hier wilde goed, zijn. Graag gedaan. Gert Jacobs, op weg naar het mooie Tiel, als gezegd aan de Waal. Prachtige plek. Zometeen de collega's van Langs de Lijn. Ik wens u een mooie, plezierige, zonnige sportmiddag. Ik even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. In Noord-Ierland is het politieke vredesproces nu voltooid. <lacht> De microfoon zakt. <lacht> Sorry hoor. Meer informatie ga naar www.omroepmax.nl.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 Ontdek de wet van Lexens, ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.